van Kesteren met het NOS-journaal. In Servië hebben mensen ruim 108.000 illegale wapens ingeleverd. De overheid had opgeroepen die wapens in te leveren... nadat bij schietpartijen in mei 18 mensen om het leven waren gekomen. De Serviërs konden de wapens inleveren tot afgelopen middernacht. Volgens de politie zijn er pistolen, munitie en mijnen ingeleverd. De Belarusische president Lukashenko heeft een wet ondertekend... waardoor het mogelijk is om buitenlandse onvriendelijke media te verbieden in Belarus... Lukashenko zegt met de wet de nationale belangen te willen beschermen. Er worden geen landen bij naam genoemd, maar het gaat om landen die onvriendelijke acties tegen Belarus ondernemen. De Amerikaanse CIA ziet de onvrede in Rusland als kans voor de inlichtingendienst. Het lijkt ermee te hinten op het recruteren van Russische spionnen. Eerder vandaag schreef Amerikaanse kranten dat de directeur van de CIA het hoofd van de Russische Veiligheidsdienst heeft gebeld. Dat deed hij om Rusland ervan te verzekeren dat de VS geen rol heeft gespeeld in de opstand van Wagner afgelopen week. In Utrecht hebben GroenLinks, VVD, D66, CDA en PVDA een coalitieakkoord bereikt. De partijen zeggen zich in te zetten voor een duurzame, groene en ondernemende provincie Utrecht... waar huidige en toekomstige generaties gelukkig kunnen leven. Over de inhoud van het akkoord is nog niets bekend, behalve de naam Aan de Slag voor Utrecht. Het akkoord wordt woensdag gepresenteerd in Baarn. Twitter stelt een limiet aan het aantal tweets dat gebruikers mogen lezen. Volgens Twitterbaas Elon Musk is dat nodig om het platform te beschermen tegen scraping. Daarbij gebruiken bedrijven software om op een automatische manier Twitter te doorzoeken op data om kunstmatige intelligentie te trainen. Gebruikers met een account kunnen vanaf nu nog 6000 berichten per dag lezen.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 Zeg luft die firi eh luft i firi They like the way we dance. They like the way we work. They like the way that dance is going past my shirt. They like the way my pants it compromises my shape. They That's like crazy, the right? way we react every time we every time. The Get it, get it, girl Get a girl Get a get it, girl To the front To the side To the back But don't let him ride Keep going, girl It's your night Don't let him steal your lie I know he thinks you're fine and stuff But does he know how to wind you up? Come on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 She's more than a base of dreams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 Vedessi l'uomo davanti al tuo portone huis dat in un cartone, se tu ascoltassi il mondo in mattina senza il rumore della pioggia. Con la tua voce tu pensi pensieri della gente, poi il Dio c'è solo Dio, vivere, nessuno mai ce l'ha insegnato.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 J'étais celle de tes rêves, celle qui complait tes nuits c'est la mariée. Faut dire que ce fut bref, ta nuit n'a duré qu'une semaine soirée. J'ai un romantisme express. T'as pris le temps de venir mais pas de rester. Tu m'embrasses, puis tu me laisses. Ik heb het niet nodig. Ik heb het Ik heb het niet nodig. Ik Ik heb het niet nodig. Ik heb het niet nodig. Ik heb het je nodig. Ik Ik ZFM maakt z'n naam van de zon schijnt. Het station met patent op de zon. ZFM, 24 uur per dag, hete zomerhit. Run away, right now, let's just run away. All that talk is killing me. One last shot, hold on to me. Oh, there's something I gotta say to you. This summer we gotta go. And not they're sinking in the sand. No